Twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De KNVB vindt dat minister Spies burgemeester Jacobs van Helmond op het matje moet roepen. Dat meldt Omroep Brabant. De Voetbalbond vindt een foto die Jacobs op zijn Facebookpagina zette ongepast. Vrijdag plaatste de Helmondse burgemeester een foto van een veewagen met varkens en daarop het Ajax-logo en de tekst Spelersbus 2012. Jacobs heeft afgelopen zaterdag op de site van de gemeente Helmondsen excuses gemaakt en schrijft dat hij niemand heeft willen kwetsen of beledigen. In Iran is kritiek op het optreden van de regering na de zware aardbevingen van afgelopen zaterdag. Daarbij kwamen ruim 300 mensen om het leven. Vanuit de getroffen gebieden en door parlementsleden... is kritiek geuit op de regering van president Ahmedinejad. Zo zouden er veel te weinig tenten en voedselpakketten beschikbaar zijn. Ook is er onbegrip over het staken van de zoektocht naar overlevenden. 24 uur na de beving stopten de reddingswerkers met zoeken. Volgens een arts in een van de getroffen gebieden... is het onmogelijk dat toen overal gezocht was naar overlevenden. De regering heeft niet op de kritiek gereageerd. Wel is gezegd dat Iran hulp uit het buitenland zal accepteren. De Olympische vlag is aangekomen in Rio de Janeiro... waar over vier jaar de Olympische Spelen worden gehouden. De vlag met de vijveringen Ringen werd zondag tijdens de slotceremonie in Londen... overgedragen aan de burgemeester van Rio. Hij landde gisteravond samen met de vlag... en de Braziliaanse sporters op het vliegveld van Rio de Janeiro. De Nederlandse sporters keerden gisteren ook terug uit Londen. Vanmiddag worden ze in Den Haag in de ridderzaal ontvangen door premier Rutte en minister Schippers. Het weer, vannacht opklaringen en wolkenvelden. In het zuiden kans op mist. Overdag wordt het met 25 graden zomers warm. In de middag en avond kunnen een paar buien vallen, mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO, dit is De Nacht, met Joey Koeivoets. Goedenacht en welkom bij Radio 1. Het is 2,5 minuut over 2. Vannacht gaan we het hebben over wat er met u gebeurt op het moment dat u uw baan verliest. Wat doet het emotioneel met u en hoe gaan werkgevers daarmee om? We gaan er zo meteen over praten en u kunt deze hele nacht meepraten via 0800-1121. Telefoonnummer van Radio 1, gratis telefoonnummer 0800-1121. Zo meteen gaan we erover praten, maar eerst muziek van Amerika. Dit is A Horse With No Name.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 Out of the rain In the desert You can remember your name Cause there ain't no one Bought to give you no pain Dit is de nacht op Radio 1, brengen terug naar 1972 met America en A Horse With No Name. Gesprekken over verlies blijven heel lastig, zelfs als het maar over verlies van werk gaat. Je zou kunnen zeggen dat mensen die hun baan verliezen in een soort rouwproces komen, wat lang niet altijd begrepen wordt door mensen. Nou, werkgevers die zijn vaak geneigd om tot de orde van de dag over te gaan... terwijl werknemers na het aanzeggen van ontslag... soms zelf nog maanden voor het bedrijf moeten werken. Wat natuurlijk knap lastig kan zijn. Lastige positie voor de mensen die ontslagen zijn... maar ook voor degenen die achterblijven. Vannacht een gesprek uit het programma Dit is de Zondag... met verandercoach Jacob van Wielink. Jeroen Snel sprak met hem. Hij schreef het boek Aan de Slag met Verlies over onder andere verlies over je werk. En over de rouw die daarbij komt kijken. Eerder, Jacob, schreef je het boek Over de Rooien. Emoties bij verlies en verandering op het werk. Ja. Uh, het lijkt er een beetje op, zo op het eerste gezicht, zo'n titel. Uh, waarom dan een tweede boek over emoties op de werkvloer? Ja, om, uh, misschien kleeft dat ook wel een beetje aan een schrijver. Je wilt uh, blijven schrijven. Uh, en het eerste boek, uh, waarvan over dit jaar de vierde drukken uh, verscheen... dus dat geeft ook wel aan dat er ook een behoefte is... In organisaties om hier meer over te weten. Om ook handvatten te krijgen, om er beter mee aan de slag te kunnen gaan. Het tweede boek schreven we vooral, ik schreef het niet alleen. Ik schreef het samen met de Ritualase Jaspers. En dat was ook een, een, nou een indringend project om dat samen te kunnen en te mogen doen. Want zij is meer een rouwdeskundige? Ja, zij is echt een rouwdeskundige, rouwtherapeut. En jij bent meer iemand vanuit het bedrijfsleven ja. die veranderingsprocessen begeleidt ja. binnen bedrijven? Ja zeker ja. En in het, wat we in dit boek hebben doen is ook vooral mensen zelf aan het woord laten. Dus we hebben een uh, vijftiental mensen geïnterviewd. En uh, dertien daarvan zijn afzonderlijk uh, als interview in het tweede deel van het boek uh, opgenomen. Omdat dat ook wel een van mijn ervaringen is. Je kunt jezelf verliesdeskundigen noemen. Dat staat dan ook mooi op de flap. Mm -hmm. en, maar wat is dat dan? Wanneer ben je een verliesdeskundige? Nou, ik denk dat dat toch vooral de mensen zijn die zelf het meemaken. Ja en zelf kunnen vertellen van wat heeft me nou geholpen... of wat heeft me niet geholpen. Kwam je tot nieuwe inzichten door die gesprekken met die mensen? Ja, zeker. Ja. zeker Door die gesprekken voor dit boek. En sowieso, ik denk, ja, elke dag dat ik gesprekken voer over verlies... kom ik tot nieuwe inzichten en moet ik vooral ook mijn eigen aannames... steeds bij blijven stellen. Ook de eigen clichés waarmee ik kijk en ik in het leven sta. Ja, dat, dat, dat, ja die, die worden anders. Kan je daar een voorbeeld van geven wat zo veranderd is? Nou, bijvoorbeeld dat ik... Ik dacht vroeger altijd dat het van belang is... dat je er altijd over praat. Dat het van belang is om altijd te praten... als je als je, je mee zit. Je. zit ja, ja. Of als je, ook als je in een rouw zit. En, nou, dat, dat, is, dat is niet zo. Mensen vertellen me dat het heel vaak prettig is... om er niet over te hoeven praten. Eh, wat dan niet wil zeggen dat het er niet mag zijn. Maar dat je niet per se er woorden aan hoeft te geven. Hmm. Dus dat ook in stilte bij elkaar kunnen zijn... bijvoorbeeld heel belangrijk is en ruimte geeft om ermee om te kunnen gaan. Het klinkt nobel, maar aan de andere kant ook wel zoet. Een beetje zweverig misschien. Emoties op de werkvloer. Ja. Je bent ergens in dienst bij een bedrijf. Je moet gewoon je werk doen, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en waarom zou je met je sores uh, naar het bureau komen... en dat helemaal tentoonspreiden? Ja, dat. Of waarom zou je stilzitten, zoals je zo mooi aangeeft, met elkaar? Het, het klinkt ja. heel... Therapeutisch, maar er moet ook gewoon gewerkt worden, toch? Ja, zeker. zeker. Er moet, moet gewoon gewerkt worden. Het punt is alleen dat op het moment dat ik de voordeur thuis dichttrek... en op het werk of hier in Hilversum binnenkom... Ja, dan kom ik binnen met alles wat ik ben en wie ik ben en wat ik heb meegemaakt. Ja. En we zijn niet zo computergestuurd dat we ja, de, de verliezen die we lijden, de emoties die we ervaren, dat we die thuis kunnen achterlaten. Ja. Maar is, het kan ook een vorm van afleiding zijn om juist naar je werk te gaan uh, en de drama's van thuis even te vergeten. Jazeker, dus werk is een ontzettend belangrijke ondersteunende factor uh, voor mensen om uh, verlies te kunnen dragen, uh, absoluut. En tegelijkertijd is het ook van belang dat toch op het werk je wel leert... hoe je daar met elkaar mee om kunt gaan. En dat je daar ook geen, geen dingen doet die juist contraproductief werken... voor iemand die een verlies heeft geleden. Kan je daarbij een voorbeeld geven? Ja. Er zijn leidinggevenden die zeggen tegen iemand... nou, Pieter komt morgen weer op het werk. We weten allemaal dat hij iets, iets heeft meegemaakt. Zijn vader is overleden of er is iets in de, in de privésfeer gebeurd... En wat we maar vooral kunnen doen is hem met rust laten. Um, dus, uh, nou, Pieter komt op het werk en de afdeling heeft de instructie gekregen... om hem vooral ja. met, uh, met rust te laten. Alsof er niets is, is alsof, gebeurd. Ja, alsof er niets is gebeurd. Of ter vermijding van het eigen ongemak van wat ga ik dan in hemelsnaam uh, tegen, tegen hem zeggen. Ja, En de ervaring leert dat mensen die, uh, die dan op het werk komen... er juist ook behoefte aan hebben dat ze worden aangesproken. En ja. zelf de ruimte kunnen nemen of zelf kunnen aangeven... wanneer ze wel of niet ergens over willen hebben. Ja. Stel je doet het niet, wat zijn dan de consequenties voor de persoon in kwestie? Ja, voor de persoon in kwestie gaat het dan denk ik er vooral om... dat je je niet erkend voelt, niet gezien voelt in datgene wat je meemaakt. In je mens zijn. En, en belangrijk ook voor de organisatie betekent het dat... Ja, er, er geldt zo'n, ik, ik noem dat altijd een natuurwet bij, bij communiceren. Dus als je iets wegstopt, dan komt het weer terug. En bij uh, emoties is het meestal zo... datgene wat je wegstopt, komt nog groter terug. Dus je krijgt er als organisatie ook last van. Um, ook in, in, in je bedrijfsprocessen. Op het moment dat je niet bespreekt datgene waar het over zou moeten gaan. Hoe moeilijk ook. Dus bijna in commercieel opzicht is het gewoon handiger om emoties bespreekbaar te maken op de werkvloer. Ja, ik zou het stellig durven te zeggen. Het levert je. Eh, iemand op een LinkedIn-groep zei onlangs dat hij in dat wat een vervelende vergelijking vond bij dit soort gebeurtenissen. Oh. Bij dit soort, en bedoel ik, verliezen die mensen lijden. Um, maar ik denk toch dat het uiteindelijk een organisatie winst oplevert. Om, omdat iemand eerder hersteld is van zijn ja, ja, dat, dat, ja, zeker. En, en als het ook gaat bij, bij reorganisaties, wat natuurlijk nu aan de orde van de dag is... dan is het toch maar beter om op gezette tijden, geregeld... te communiceren. Desnoods onder, ja, precies, ja. Te, te communiceren met elkaar het gesprek over te gaan. En dat blijkt toch elke keer zo ongehoord lastig. Ja. Je hebt het over reorganisaties, dat is ook een thema in je boek. Het ja. heet niet voor niets aan de slag met verlies. Hè? Zo van het hoort op de werkvloer om daarmee aan de slag te gaan... Uh, je hebt zelf reorganisaties uh, van dichtbij meegemaakt. Met ja. alle emoties die daarbij uh, kwamen kijken. Uh, zelf ook ontslagen geweest? Nee, gelukkig niet. Uh, dus vorig jaar toen mijn eigen organisatie ook in een reorganisatie terecht kwam. Waarbij mensen ook moesten ontslagen. Was dat natuurlijk ook heel erg spannend. En dat was? Welke organisatie? In de Groep, waar ik nu uh, werk. En wat is dat voor soort bedrijf? We zijn een trainings- en adviesbureau. Uh, een, van de, ja, een van de bekendere bureaus in Nederland. En ja, we werken veel in organisaties. En ook in organisaties waar veranderingen plaatsvinden. En nu waren we zelf aan de, aan de beurt. Ja. En hoeveel mensen moesten eruit? Dat zijn er uiteindelijk. Ik heb me niet vast op een getal. Maar er ja. zijn er 25 vertrokken. Ja. Op, een, op, een, op de 100. Dus dat was een enorme, forse ingrijp. Ja. Hoe ging de directie van de Boetin-groep daarmee om? Zoekend. Zoekend. Um, en. Uh, onze directeur ook, die ook zei van ja, ik wil het anders doen dan de vorige keer. Ik wil nu expliciet meer aandacht geven ook aan de emoties die mensen ervaren. En ja, dat betekent dat we ook met elkaar op zoek zijn gegaan van hoe doe je dat dan? Dus hoe, hoe zorgen we er nou voor dat we dat gesprek op gang krijgen? Ja, we gaan even naar een, uh, een fragment uit een uh, documentaire van Caro's kruispunt. Zij uh, spraken een aantal mensen tijdens uh, de laatste ontslagronde bij de Boutine groep. Uh, in de ochtend uh, werd eerst mijn collega opgehaald en we hebben ongeveer dezelfde werkzaamheden. Dus toen dacht ik nog van, uh, nou dan mag ik blijven. Ik ging er helemaal vanuit, uh, ondersteunend personeel oké, okay, maar niet iedereen gaat weg. Uh, dus die kwam terug en toen werd ik geroepen. En toen uh, voelde ik natuurlijk wel, nou dit klopt niet. En inderdaad, uh, onze functie werd opgeheven. Maar er zijn natuurlijk ook mensen van wie jij net zo goed als ik weet, die zullen waarschijnlijk nooit meer een baan vinden. Besef je dan wat je van ze afneemt? Karel's, Karel's kruispunt Jacob van Wielink breng je even terug naar die tijd. Ja. Um, ging dat individueel, dat mensen die boodschap te horen kregen? Of was er nog een gezamenlijke bijeenkomst? Ja, beide. De mensen kregen het individueel natuurlijk te horen. Dat zou ik niet anders Zoals kunnen. Zoals die mevrouw ook zegt, hè, van, ja, ja. dan word je geroepen. Ja, je wordt geroepen. Dan, ja, dan kom je bij de directeur uh, op de kamer. Althans, ik denk dat dat bij iedereen zo is gegaan, gaan. Of bij in ieder geval de leidinggevende. En dan krijg je te horen dat het uh, einde oefening is. Om het maar zo uh, uit te drukken. Uh, ja, dus dat zijn enorme zware dagen uh, voor uh, degenen die die gesprekken voeren en, en vooral natuurlijk voor degenen die ontslagen worden en ook uh, voor de mensen op de afdelingen die blijven mm -hmm. en dus horen dat een collega zal vertrekken en dus weten dat zij wel zullen kunnen blijven. Een grote vergeten groep overigens als het gaat bij uh, omgaan met verlies op, op de werkvloer. Hè? Dus de mensen die mogen blijven. Leg eens uit, want die mensen springen een gat in de lucht of toch ook nou ja, weer niet? Dat wordt dan vaak verwacht. Ja. Dus de, de stevige handdruk, uh, alsjeblieft, uh, jij mag blijven. Uh, terwijl er vaak een tweetal dingen speelt bij mensen die mogen blijven. Er, is een, er kan sprake zijn van geschonden vertrouwen. Je voelt je niet meer veilig. Uh, dus hoe, uh, hoe, hoe zal het mij vergaan? In de toekomst, in de nabije toekomst. En zeker in economisch onzekere tijden. Maar ook wordt er door achterblijvers ook gekeken... naar de wijze waarop er van mensen afscheid wordt genomen. En dat bepaalt ook in een hele grote mate... de wijze waarop zij zich weer opnieuw aan een organisatie kunnen verbinden. Dus meer dan ooit zit de directie zeg maar, in een soort glazen huis... Ja. van hoe handelen ze nu. Ja. Wat was jouw eigen emotie? Want jij mocht blijven... Ja. Uh, ja ik, ik, ja, ik was vooral erg blij. Uh, Toch? Ja, ja, ik was uh, vorig jaar in, in mei bij de organisatie begonnen. Dus het, uh, nou, dus het, het, het had gekund dat ik er uh, ook uit had gemoeten. Ja. Dus vooral heel veel dankbaarheid ook dat ik uh, kon uh, blijven. Uh, en tegelijkertijd, ja, ik, ik, ik ben ook wel door een achtbaan van, van emoties gegaan... en ook mezelf de vraag gesteld van, ja, joh, hoe gaat het nou? En wil ik dit wel? En... Um, en het wordt toch wel ook heel anders. Want je moet ook op een hele andere manier gaan werken. En heb ik daar nou wel zin in op, dat, om die op die andere manier te moeten gaan doen. Dus ja, dat zijn wel vragen die ik mezelf ook heb gesteld. Ja. En heb je ook geleerd van de emoties van de mensen die wel hun uh, baan verloren? Ja, zeker. Hoe, hoe is dat bij je binnengekomen? Ja, afwisselend. Kijk, dat, dat, er zitten achter al die mensen die gaan, er zitten zoveel uh, andere verhalen nog. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over het verhaal van het, het afscheid... wat je nu moet nemen, van in, in dit geval van de organisatie waar, waar ze werken... maar ook eerdere verliezen die je in je leven hebt gele, uh, geleden. En dat maakt het ook steeds zo lastig. Dus elke keer als je een verlies leidt, dan resoneert daarin... zou je kunnen zeggen, eerdere verliezen. Resoneren er in eerdere verliezen. Bet betekent dan dat die eerdere verliezen nooit goed verwerkt zijn? Nou, dat hoeft niet per se. Dat is een goede vraag, trouwens, als je het woord verwerken noemt. Dat is meteen een haakje uh, altijd. Hm. Ik zou er bijna voor willen pleiten dat we dat woord minder uh, gaan uh, gebruiken. Um, omdat verwerken inderdaad ook iets suggereert alsof het afgerond zou kunnen worden, dat het dan niet meer is, ja. dat je ervan af bent. En, en ik geloof dat, dat bij rouw helemaal niet zo werkt, dat je het verwerkt. Ik geloof dat, um, dat het zo is dat je je leven verder leeft... dat je je levensverhaal verder gaat schrijven... met inbegrip van het verlies wat je hebt geleden. Maar iedereen kan vertellen dat, um, dat er momenten zijn in je leven... waarin in één keer weer oude verliezen omhoog komen. Soms verwacht, soms onverwacht. Meestal eigenlijk op momenten dat je net helemaal niet verwacht. In één keer moet je weer denken dat je ontslagen werd... of in één keer komt een overleden... Of een, of een vader of een ja. moeder naar boven, op momenten dat je dat niet verwachtte. Ja. In je boek uh, kom je toch met uh, tips bijna, aanbevelingen ja. voor uh, directies, ja. werkgevers, hoe ze moeten omgaan met uh, ontslagrondes. Ja. Kan je er een aantal noemen? Ja, kijk, wat we achter in het boek hebben we het over um, de zes succespijlers... bij veranderingen op het werk. Um, en, en de eerste die we noemen, de, de, de hoofdpijler zou je kunnen zeggen... die de rest ondersteunt, het is aandacht. En daar gaat het elke keer over. Oprechte aandacht voor datgene wat er gebeurt. Gebeurt bij de mensen die vertrekken. Gebeurt bij de mensen die blijven. Maar ook, en dat is misschien nog helemaal niet zo gemakkelijk... ook bij de mensen die er leiding aan moeten geven. Ik heb zelf een aantal keren ook bij ons eigen um, MT aangeschoven... om ook te spreken over nou, hoe, hoe doen we dit nou met z'n allen Bij je managers. Ja, precies. Nou. En dat is, dat is ontzettend lastig. Dus hoe ga je nou ook met elkaar het gesprek aan hoe je dat zegt, ik moet mensen ontslaan. Ja, ik niet in dit geval, maar mm -hmm. de, de mensen uiteindelijk. Je moet mensen ontslaan. Ja, en, en, en wat gebeurt erin met mij? En hoe stel ik mezelf de vraag um, of ik het goed doe of dat ik het niet goed doe. Of ik zelf wil blijven of dat ik niet wil blijven. Dus... Um, het gesprek en dat is aandacht daarvoor, dat, dat, dat zei ik. Hè? Dus aandacht? Aandacht daarvoor steeds en opnieuw en elke keer weer er aandacht voor hebben. Hoe lastig dat ook is. En het niet wegdrukken en vooral ook niet denken... na één dag of na vijf dagen of na vijf maanden... we moeten er nu vanaf zijn, het zal wel klaar zijn. Dan vervolgens in het contact met de werknemer die zijn baan gaat verliezen... hoe moet een werkgever dat gesprek ingaan? Ja, open en eerlijk. Dat is, het, dat is het allerbelangrijkste. Maar dat lijkt me voor de hand liggen. Gebeurt dat te weinig in Nederland? En, ja, ja, ik denk niet, niet per se heel erg bewust. Maar het is zo ongelooflijk lastig om die harde boodschap ook hard te brengen. De, de Niet echte argumenten worden misschien altijd gebruikt? Ja, of, of er worden argumenten gebruikt waar iemand die ontslagen wordt... helemaal niet op zit te wachten. Of waar die helemaal niet open voor staat. Of... Er wordt bijvoorbeeld gezegd van, nou ja, je, je zult wel begrijpen dat... en dan komen er een heleboel redenen waarom ja. het moet gebeuren. Wat natuurlijk erg legitiem is en er moet ook een reden zijn. Maar het is zo van belang, denk ik, in dat soort gesprekken... Dat je, de, ja, dat je de boodschap brengt en daarna vooral heel veel ruimte geeft... aan datgene wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt. In de verkeerde situaties gaat het misschien te veel dan om de werkgever... die ja. het maar op zo'n... Prettig mogelijke manier Precies. voor zichzelf wil doen. Precies. Dan dat er aandacht is voor Precies. de werknemer die zijn baan ja. krijgt. Ja, en ik zeg dat met mildheid. Want ja, de, de, het is ook absoluut niet gemakkelijk als je die gesprekken moet voeren. Ja. Um, maar ja, het is denk ik maar beter dat je jezelf erin laat ondersteunen ook. Dus dat je jezelf ook scholt. En van nou, hoe doe ik dat dan? Hoe voer ik dan zo'n gesprek? Ja. Ik, uh, ik heb begrepen dat werknemers. in het meest extreme geval zelfs een keer per sms ontslag kregen uh, aangediend. Ja, ik heb dat zelf nog nooit uh, dichtbij meegemaakt. Ja. Dat, lijkt me, dat, dat, dat lijkt me een horror. Als de andere uiterste. Ja. Um, je zoekt naar de ideale manier voor werkgevers hoe ze die boodschap kunnen overbrengen. Maar uiteindelijk uh, moet die werknemer die kamer verlaten, moet het bedrijf uitlopen voor de laatste ja. keer. En het is over en uit. Ja, dus is het ook van belang bijvoorbeeld om met elkaar ook rituelen te hebben om dat afscheid ook te kunnen markeren? Rituelen? Ja. Ja, afscheid en rituelen die gaan zeg maar toch wel hand in hand. En een ritueel wat er bijvoorbeeld kan zijn... is dat je met elkaar een afscheidsfeest organiseert. Dat is iets wat we bij de Boutin Groep ook hebben gedaan. Dus op het moment dat je van een groep mensen afscheid neemt... zorgen, dat is al met, eigenlijk mijn dringende advies aan, aan organisaties... zorg ervoor dat je één moment hebt waarop je ook gezamenlijk... met de mensen die weggaan en de mensen die blijven bijeen bent... Ja. Je noemt dat een feest, afscheidsfeest, maar bijeenkomst? Ja, feest is misschien wel wat, wat gek woord. De mede geïnspireerd overigens uit, uit Amerika. Daar hebben ze het dan over een pink slip party. En dan moet je niet meteen gaan googlen op pink slip, want dan kom je op gekke afbeeldingen. Maar het verwijst naar, een, naar het ontslagbriefje uit het begin van de jaren twintig. Ja, ja. Um, en, en een pink slip party, ja, dat, um, dat wil zeggen toch dat je. Uh, natuurlijk zijn dat beladen bijeenkomsten. Maar dat zijn toch ook momenten bijeenkomsten waar veel gelachen wordt. En waarin uh, ervaringen gedeeld kunnen worden. Hoe goed het was, hoe mooi het was. En zowel degenen die weg moeten als de achterblijvers, die hebben daar wat aan. Ja, die hebben daar zeker wat aan. Die hebben daar zeer zeker wat aan. Er wordt bijna altijd met een heel goed gevoel op teruggekeken. En de, de aanloop daarnaartoe moet je heel wat overwinnen. Want vaak wil een organisatie dat niet. Dus de, de redenen om, om het niet te doen... die lijken vaak groter dan om het wel te doen. Veel afmeldingen van tevoren bijvoorbeeld. Veel weerstand er tegen. Mensen die zeggen, laat mij maar. Voor mij hoeft het allemaal niet zo nodig. Maar op het moment dat het dan daar is... dan is het toch heel goed dat het wel gebeurt. U hoorde Jeroen Snel in gesprek met verandercoach Jacob van Wielik. Vannacht ben ik op zoek naar uw verhaal... over werk en werkeloosheid en over zelfstandig ondernemers die mogelijk door de crisis of door andere omstandigheden geen werk meer hebben. Nou, Hoe gaat u ermee om en hoe pakt u de draad weer op als het is misgegaan? U kunt met ons meepraten via 0800-1121. Het gratis telefoonnummer van Radio 1 is 0800-1121. I can let go of my fear, fear of normalcy, fear of the solid walls of our future, and let go of my past. Uit Oslo komt ze. Maria Menen samen met Mats Langer en Habits op Radio 1. Het is uh, anderhalve minuut voor half drie. We praten vanavond over het verliezen van je baan en wat dat met je kan doen. Uh, wat wat uh, doet dat emotioneel en hoe komen we er weer bovenop? U kunt erover meepraten via 0800-1121. Het telefoonnummer van Radio 1 is 0800-1121. Aan de telefoon Aad Zonneveld. Aad, goedenacht. Ja, uit de mooie stad van de Luin. Van ja, Den Haag. Ja. Dat is ook zeker niet te horen aan uw stem, aan uw nou, accent. Dat zal me een worst wezen. <laughs> ik er nog niet voor, hoor. Nou, dat hoeft ook niet. Ja. Uh, allereerst bedankt dat u, dat u even reageert. Of dat je even reageert, want ik mocht hier ja. tegen u zeggen. Uh, via 0800 1121. Uh, wat is uw reactie? reactie? Nou, dat, uh, ik spreek het eigen ervaring. Ik heb, uh, gelukkig heb ik er persoonlijk uh, heel weinig te maken mee gehad. Persoonlijk dan, maar ik heb het wel omheen gezien. Ik wil erop wijzen dat mijn generatie, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar ik denk dat het nog wel erg geworden is. Was het de normaalste zaak van de wereld dat als een bouwerij afgelopen was, dat dan het hele zootje eruit ging. En dan moesten we, als er eens een nieuwe bouwerij ergens begon, dan moesten we daar maar opnieuw gaan solliciteren bij die aannemer. En dat was, dat heet tegenwoordig. Nee-conservatisme of neoliberalisme, weet ik ja, zo. En marktwerking. Het een woord, ja. Nou, ik bedoel, het, het, het, het, het, het, persoonlijk weet ik dat het is maar heel weinig voorgekomen is. Uh, ten eerste was ik een goede vakman. ik klinkt misschien een beetje op maar ik heb niet van niks ook uh, voor justitie ook gewerkt voor het koninkrijk en zo. Dus ik bedoel. En ik heb het gelukkig heb ik het meeste heb ik in de nieuwbouw en renovatie kunnen werken. Dus dat was weer een, uh, ja, een, een uitspringer. Maar het was een hele normale zaak, vooral met de winter. Je had vroeger als je ook een verlet, Je hebt zelfs een regen gehad. En dat forselet, ja, dan moesten de mensen moesten toch eruit. En dat waren het meestal de, degenen die het laatste daar bij het bedrijf gekomen waren. En uh, ja, de oudere mensen, en dat waren er vroeger nog wat. Daar worden er niet één meer die boven de 50 is, laat ik die werkt, Helaas. Maar ja, die mochten dan blijven. En die jongen die moesten eruit dan. En dat is natuurlijk een hele trieste zaak. En ik zal je vertellen dat eh, dat gaf van mij, Ja, dat hangt dan vanaf hoeveel ego je hebt. Maar mij gaf het wel een, een, een knak, toen in die weinige keren, eh, van mijn ego. En ja, frustratie, gefrustreerd. En dat heeft natuurlijk ook zijn wisselwerking. Eh, met de spanningen eventueel in een huwelijk met je gezin, met je vrouw en kinderen natuurlijk. Ja. De inkomsten worden minder, eh, dikwijls moet ook de vrouw, eh, als ze werkt, eh, ook eh, loon inleveren. Dat wordt dan eh, ja, zou zeg maar zeggen. Mm -hmm. eh, wordt er afgetrokken. Ja, en dat zijn natuurlijk geen leuke dingen natuurlijk. En ja, je, je zou bijna het idee krijgen, ja, ben ik eh, niet goed genoeg of wat dan ook, maar ja, dat zijn dan eh, de, de marktenwezen, ik bedoel ja. Wat kan ik er verder over zeggen, meneer? Ja, maar uh, Aad, je, je zegt dat je het zelf ook een keer hebt meegemaakt. Heb je dan ook in, in de privésituatie gemerkt dat het, dat het problemen met zich meebracht? Ja, dat geeft natuurlijk altijd een beetje vrijwillig en spanningen natuurlijk. Het is alleen maar de, de, de financiële zaak natuurlijk. Je, en en nota bene, ja, ik bedoel, thuiszitten, dat ben je niet gewend. Nee. dat is, uh, ja, je zou bijna aan jezelf gaan twijfelen, bij wijze van spreken. <laughs> dat klinkt misschien wel stom, maar... Ik bedoel, zo ergens is ook gelukkig niet met mij, maar het, het is, ja, deprimerend, laat ik het zo zeggen dan. Ja, uh, dankjewel voor de reactie Aad. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat andere mensen er ook op reageren. En eh, ik wil meenemen het zorgen. maar die zogenaamde marktwerking en nogmaals, al die bouwen, bouwbedrijven, wat het dan was, of de waar waren, of schilders, of loodgieters, die gingen er altijd gingen ze eruit tegen de winter. En dat is die karreur En dat was in de jaren zestig, dus. Ja, ja. ja, en dan toch altijd maar weer hopen dat er een nieuwe, nieuwe opdracht komt voor ze. Ja, nou, dat gebeurt ook vaak. Maar het was ook zo. Aan de andere kant moet ik ook zeggen. Als er dus een bouwerij daarnaast is dat je een tientje mee kan verdienen. dan staat hij ook net zo makkelijk over hoor. Ja, ja dus dat dus is de andere dat, kant dat van dat het verhaal, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ah, dankjewel. Graag gedaan. Goedenacht. Goeienacht. Goeienacht. Arie Verbaan. goedenacht. Ja, Welkom in de uitzending van Radio 1. Uh, we hebben het vandaag over of vannacht over het verliezen van je baan... en wat dat, wat dat met je kan doen. Uh, jij hebt daar ervaring mee. Ja, ik heb uh, recentelijk ook mijn baan uh, verloren. En uh, ja, dat, dat kwam voor mij uh, heel onverwacht. En, uh, en dat was een bijzonder onaangename verrassing. Dus wat voor werk deed je, Harry? Uh, ja, ik ben uh, docent. En... Uh, Um, ja, in het onderwijs uh, is, is een enorm tekort aan, aan personeel. Ja. Uh, dus uh, ja, ik dacht redelijk, uh, redelijk veilig te zitten. Ik heb uh, een... Uh, uh, hoe weet dat? Ik ben bevoegd op, op twee vakken. Ik heb twee uh, studies uh, achter mijn naam, waarbij ik bij één studie eerste graad bevoegd ben. Dus ik dacht toch uh, heel aardig gekwalificeerd te zijn. Ja. En... Uh, Um, ik heb op een gegeven moment de overstap gemaakt, omdat ik uh, ja, een nieuwe uitdaging zocht. En daarbij heb ik een tijdelijke aanstelling uh, geaccepteerd. Uh, met het idee van, nou, met mijn kwalificaties uh, kan, ik, kan ik binnen elke professionele organisatie goed, uh, goed functioneren. En dat bleek dat ook goed te gaan. Geen enkel uh, negatieve beoordeling gehad uh, of niet. En toen uh, kwam uh, tegen het eind van het jaar uh, de tijd waarop uh, de knoop doorgehakt moest worden. Uh, ik heb het zelf vervroegd aangevraagd. Omdat ik, uh, ja, ik, heb kinderen en een hypotheek en dat wil je toch uh, bij tijd de duidelijkheid. En toen, uh, tot mijn stomme verbazing, zeiden ze dat uh, uh, mijn functioneren uitstekend was. Maar dat ze, mij geen, uh, dat ze mijn contract niet, uh, niet verder konden verlengen. En wat was de reden daarvoor dan? Uh, een bezuiniging. En, nee, uh, ik. ik uh, ik heb daar verder wat, wat, uh, wat, wat rondgevraagd en bleek dat het bestuur waar ik werkte... Uh, ja, dat die al anderhalf jaar uh, daarvoor uh, de noodzaak tot bezuinigingen zag. Dus op het moment dat ik sollicitatiegesprekken had uh, met die directeur... wist die directeur al dat hij uh, serieus moest gaan bezuinigen uh, negen maanden later... En dat was met name wat mij zo onaangenaam uh, heeft getroffen. Dat is uh, op het moment dat ze iemand nodig hadden om een facturen te vullen. Ze dus uh, geen enkele moeite hadden om mij een uh, volledig uh, vals uh, toekomstperspectief uh, voor te spiegelen. Ja. Ja, op het moment dat jij weet dat die, uh, dat die financiële situatie van dat bestuur onzeker is, dan, uh, dan ga je niet, uh, ga je niet uh, die overstap maken. Nee. Ja. Ja, maar met is ook vreemd in de zin dat het bestuur, want op het moment dat ik overstap maak, heb je natuurlijk wel gekeken. Uh, en, uh, hoe heet dat? Uh, een scan die altijd uitgevoerd wordt door het ministerie van Onderwijs, waarin gekeken wordt naar de solvabiliteit van, uh, van scholen. ...daarin stonden ze zeer gunstig. Dus, dus de noodzaak voor een bezuiniging. Ja, die leek mij ook heel vreemd. Ja. Uh, toen ben ik verder in de cijfers gaan kijken... ...toen bleek dat ze van het ene jaar op het andere jaar... ...opeens uh, 27 miljoen in de min waren gegaan. Wat ik ook heel raar vind voor een school. Dat, dat moet... Uh, ik heb er niet, niet heel erg nauwkeurig naar gekeken... ...maar er dat, dat moet iets van een afwaardering in zitten of zo. Je kan niet opeens bij een continu bedrijf als een school kun je niet opeens volgens mij 27 miljoen uh, slechter presteren dan het jaar daarvoor. Dan moet je toch wel hele gekke dingen gedaan hebben in je boekhouding. He, dus maar, uh, maar in ieder geval uh, opvallend was uh, dat uh, toen ik thuis kwam van dat gesprek, ging ik eens kijken facturen nou, er vacatures staan. Maar geduld, er staan vacatures bij diezelfde organisatie. Bij Arie, de... Arie ik ga je heel even onderbreken? Want ik, uh, loop je buiten? Of, uh, want het, ik, het lijkt alsof ik de wind door de telefoon steeds harder uh, hoor en daardoor word je zelf wat moeilijk verstaanbaar. Oh, sorry. Ja, ik, uh, is het wel beter? Ja, dit is al een stuk beter. Ja. Okay, ja, nee, en dat, dat, dat geeft me dan ook gelijk even ruimte om een vraag te stellen aan je. Want, want je, geeft, je geeft aan, uh, je, bent, je bent gekwalificeerd in twee, uh, twee verschillende vakken. Ja, klopt. Uh, de school heeft uh, op een gegeven moment aangegeven dat er geen ruimte meer is om, uh, om jou, uh, jouw aanstelling te behouden. Uh, als de kwalificatie er is, als er een tekort is aan, aan docenten, uh, wat houdt je dan tegen om naar een andere organisatie te gaan en daar je werk voor te zetten? Ja, ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ik heb inmiddels uh, ook een andere baan. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat is punt niet zozeer. Uh, maar je wordt wel ouder en je wordt duurder. Kijk, ik ben uh, denk ik uh, ongeveer anderhalf keer zo duurder als een beginnend docent. En dus dat is dan een reëel gevaar. Ik kan je niet meer verstaan. Oh, sorry. Nou ja, dat ik anderhalf keer duurder ben dan een beginnend docent. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar de goede docenten dus dat, zijn, dat zijn ook wat waard. Wel, dat, denk ik. dat maakt het wel moeilijk. En ja. ik was nog niet helemaal klaar met mijn verhaal. Nee, maar ik niet, niet per se weg bij die organisatie. Maar ze wilden mij een vernieuwd soort uitzendcontract aanbieden. Via een, een payroll-constructie. En, dat, nee, komt, dat, en was... dat kost meer geld om, uh, of daar, daar houd je dan minder geld aan over uiteindelijk? Daar hou ik minder geld aan over. Daar heb ik geen enkele zekerheid. Als je op vrijdag zat, zijn de vijf maandag op de keien. Ja, dus het was gewoon een, uh, ja, een in mijn ogen, hele, ja, hele asociale uh, vorm van personeelsbeleid. Uh, yeah, om, om een uh, organisatie, uh, laten we zeggen, wendbaarder en een, uh, een leaner en minder te maken. In Amerikaanse termen, om het maar te zeggen. Ja, wat heb je gedaan op het moment dat je, dat je het hoorde? Ja, ik heb me vooral heel erg verbaasd op dat moment. Uh, ik, ik had een heel positief beeld van die leidinggevende die het mij vertelde. Inmiddels is dat, uh, is dat danig bijgesteld. En uh, uh, ik heb me vooral verbaasd. En, en net wat de voorgaande spreker ook zegt, je hebt toch even zo'n moment van uh, uh, weet je wat ben je wel goed genoeg? Ben je wel je salaris waard. Uh, en, uh, en, dat, dat, uh, en tot het moment dat je, dat je nieuwe aanbiedingen hebt liggen, is dat toch iets wat, uh, wat, er, uh, wat er wel in kan hakken. Heeft het lang geduurd voordat je een nieuwe, nieuwe baan hebt gevonden? Uh, nee, niet lang. Niet lang. Alleen uh, wel in tijd voordat ik een baan heb gevonden die ik ook wilde accepteren. Uh, om het zo maar te zeggen. Uh, je wil niet van de regen in de drup uh, raken. Je wil niet een baan accepteren omdat er niks beters is. Je wil toch graag een baan uh, waarin je ook uh, je persoonlijke ambities uh, kwijt kan. En uh, ja, ik heb, wat ik, waarom ik met name belde is omdat ik me enorm stoor aan de, de zalvende toon uh, van de gast. Uh, ik, uh, ik heb in mijn professionele leven heel veel te maken gehad met uh, ja, adviseurs en, uh, en uh, managementassistenten en, uh, en noem maar wat voor, uh, voor titels. En. Uh, en, ...en functies uh, die mensen bekleden. En, uh, ja, ik heb absoluut niet het idee dat zij uh, het functioneren van een organisatie uh, verbeteren. En ze kost alleen heel erg veel geld. En op de werkvloer uh, moet dat geld uh, dan op een bepaalde manier gevonden worden. Dat geldt in, uh, in het onderwijs, maar dat geldt ook in de zorg... ...en andere sectoren waar uh, heel veel van zulke memo's schrijven met mensen... Uh, en babbelende mensen zitten. Ik denk dat, uh, dat we gewoon weer eens uh, een beetje met onze voet op aarde moeten komen. En terug moeten naar een situatie waarin een uh, organisatie zoals een school gewoon doet waar het voor, uh, voor gesticht is. Namelijk onderwijs geven. En dat uh, naar het beste van zijn mogelijkheden. En daar heb je geen, uh, geen stratege van nodig. Daar heb je geen, uh, geen memo's schrijvende adviseurs van nodig. Daar heb je vooral goede onderwijzers voor nodig. En uh, mensen in hun vak verstaan. die zich blijven bijscholen. Die, die hard voor de zaak hebben, om het maar te zeggen. Nou, dat is een heel duidelijk verhaal, Arie. Dank je wel daarvoor. En uh, gefeliciteerd dat je in ieder geval ook een nieuwe baan hebt gevonden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Um, ik wil uh, andere mensen ook oproepen om, uh, om te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. We hebben het vannacht over wat gebeurt er met je als je je baan verliest. En uh, ja, wat, doet het, wat doet het emotioneel met je? En uh, ja, we hoorden uh, in het interview zojuist hiervoor ook mensen die ontslagen worden, moeten soms nog maandenlang doorwerken. Hoe, hoe ga je daarmee om? Zijn er ervaringen? Laat het weten. U kunt bellen met 0800 1121. Het telefoonnummer van Radio 1 is 0800 1121. We gaan er zo meteen over verder praten. Eerst op Radio 1, Paul Young. It is the love of the common people.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 Het was een hit in 1984, alweer 28 jaar geleden... voor Paul Young en Love of the Common People. U luistert naar Radio 1. Dit is de nacht van 14 augustus. En het telefoonnummer is 0800-1121. 0800-1121. We praten vannacht over wat er met je gebeurt... op het moment dat, uh, dat je je baan kwijtraakt. Wat doet dat met je? En uh, als er ervaringen zijn, uh, zou ik willen vragen... Uh, of u ze met me wil delen. Dat kan via 0800-1121. Aan de telefoon Jan de Rek. Jan, goeienacht. Ja, jij hebt uh, voor een busmaatschappij gewerkt. Ja, ik heb voor een uh, busmaatschappij gewerkt in uh, Noord-Holland. En uh, nou, dat werd op een gegeven moment overgenomen door een ander omdat hij uh, concessie had verloren. Dus nou, en dan blijf je toch je bezig doen. Want als het nou een, een groen busje is of een, een geel busje, dat maakt mij niet zoveel uit. Nee. En uh, nou, dat bedrijf dat. Uh, ik denk, dan gaan we gewoon ons best voor blijven doen en vast contract en klaar. Nou, ik heb het uh, links om geprobeerd, rechtsom geprobeerd, Tot drie keer toe eigenlijk. En schets mij de verbazing dat wij geen mensen aan nemen. Ik zeg, maar die bus die moet dan blijven rijden. Ik zeg, hoe is het nou eigenlijk? Ik zeg, daar hoef je geen econoom voor te zijn. Ik zeg, er worden links en rechts worden er mensen opnieuw opgeleid... Ik zeg, ik zie ze de links en rechts spiegels aanvraaien. Ik zeg, ik heb nog geen schade gereden, niks. Ik zeg, ik, ik snap dit niet meer. En toen werd er gewoon klakloos tegen mij gezegd: van uh, joh, uh, ja, we willen je graag weer terugzien over drie maanden. Ik zeg, over drie maanden? Ik zeg, gaan jullie drie maanden dicht of zo? Want die je, ja, uh, daar snap ik het niet meer. Hij zegt, nou nee, ja, hij zegt, uh, zo zit de wet tegenwoordig in elkaar. Nou. Ik ben van goede kom af, maar ik ben mijn eigen wijsloos geschrokken. Ik denk, wat zullen we nou beleven? Ze wilde je dus, dus gewoon geen vast contract geven. Ze geven aan geen vast contract, dus ja. je zou ook in een soort arbeidspool terechtkomen daarna. En ik ben maar eigen wijsloos geschrokken. Ik denk, uh, ben ik 50, 51, ik ben nu 51 inmiddels. En ik denk, ben je van goede wil, gelukkig weinig ziek. En ik krijg dit over. jij. nou ik was. Met, met, met, ja, met stom maar verslagen. Echt met stom maar verslagen. Maar wat is de reden waarom ze dat doen dan, Jan? Heeft dat te maken met, met het risico dat ze niet willen nemen om, om jou in vaste dienst te nemen? Dat ze, dat ze op ieder moment afscheid van je willen kunnen nemen of heeft er een andere Echt, uh, reden achter gezeten? Ik heb er nou, wel een vermoeden van dat ze bijvoorbeeld uh, subsidie krijgen op degene die ze weer opnieuw aannemen. Dus dat ze dus dat de leerschool uh, betaald wordt via of door UWV. Wat ook al. Uh, in kentering is. Dus dat gaat ook al niet de goede kant op. En dat ze dus van een stuk uh, pensioen uh, opbouw af wil. Dus dat jij als je straks denkt van nou, ik ga een beetje van mijn pensioen genieten. Dat je gewoon voor, bijna wel verplicht bent om door te blijven werken. Ja. En degene die het dan wel goed hebt kunnen regelen, die, die, die zal ja, er warmtjes bij zitten. Maar degene die het dan iets minder voor elkaar hebt, ja, die zal achter het net vissen. Zo zie ik het. Wat heb je gedaan, Jan? Ben je, want je bent nu 51. Uh, ja. Zit je nog op de bus? Uh, wat, wat, is het, uh, wat heb je vervolgens gedaan? Na, nadat je gehoord hebt dat je ik, na drie uh, maanden ik terug de, mocht komen. Nou ja, wat, wat is eigenlijk al, wel een beetje. Ik heb uh, een paar dingen ondernomen. Tenminste, ondernomen tot zover. Ik heb uh, kennissen, vrienden van een uh, kennis gesteld dat ik weer werkloos zou worden. Uh, nou, er is een telefoontje gekomen, te maar zit, dan moet je even uh, nu bellen naar die en die. En die heeft me een gesprek van vijf minuten. En daarna ben ik op sollicitatiegesprek geweest. En nou, dat was twee weken later, geloof ik. Toen zegt hij: van, uh, We gaan toch met jou verder. Alleen om het feit dat ik dus niet rook. Nou, dat vond ik wel frappant, want ik rook inderdaad niet. Dus ik zeg: Nou, daar ben ik uh, heel blij mee. En nu zit ik gewoon weer op de vrachtwagen. Oké. Okay. Maar dat is dus dus, dus, op... dus de persoon die jij toen gebeld hebt, uh, die, heeft tegen je, die heeft jou de baan aangeboden om het even duidelijk te stellen? Ja, ja. Uh, en die heeft jou twee weken later gebeld en gezegd, uh, jij mag voor mij gaan werken omdat je niet rookt. Ja. Wat was daar de reden van dan? Uh, ja, dat er toch uh, heel veel schades in, in vrachtwagens ontstaan. Waarschijnlijk door roken. Ja, uh, Oké. Okay. In dit geval is het medicijntransport. Dus dan zien ze ook niet uh, liever dat je niet rookt, als wel. Nee, nee, snap ik. En dat doe je nu, hoeveel jaar al? Nou, dit doe ik nu dus. Uh, bedoelt het niet roken? Nee, nee, nee, het werken op de vrachtwagen. Oh, dat, dat, dat, ja, dat is een heel raar verhaal bij mij, want ik uh, ben in mijn 38ste. Uh, zit ik dus uh, uh, op de vrachtwagen en uh, ja, internationaal, nationaal transport. En daarvoor zat ik tussen de pluimvee. Dus dat is heel wat anders. Ja. Van alle markten thuis, Jan. Wat zeg je? Van alle markten thuis. Van alle markten thuis, ja. Hartstikke ja, ja, ja. goed. Ben je gelukkig op de vrachtwagen? Ja, dat gaat goed. Ja. Eigenlijk niet, niet te klagen. Ja, je zou wel eens uh, wat minder wachttijd of iets willen hebben. Maar ja, dat, uh, dat neem je maar op de koop toe. Ja, precies. precies. Lekker de radio aan en af en toe even babbelen met Radio 1. Ja. Ja, daarom. Hartstikke Precies. goed. Jan, mag ik je danken voor je, voor je reactie? Graag gedaan. En ik wens je een goede nacht. En succes met het programma. Dank je wel. Als je ook al meepraten over het onderwerp: wat gebeurt er met je op het moment dat je je baan verliest? Heb je ervaringen? Laat het weten. En bel met 0800 1121. Telefoonnummer van Radio 1 is een gratis telefoonnummer. 0800 1121. I'm... To sit right back cause I'm giving love with my heart attached and I het eerste liedje hoort dacht ik dat het een heel oud Motown liedje was, maar zo oud is het nog niet. Ryan Shaw hoorde je op Radio 1. We praten vanavond over wat er uh, gebeurt met, op, met het, uh, hè, als je je baan kwijtraakt. En aan de telefoon Johan. Johan, goedenacht. Goedenacht. Jij wil reageren op de vorige spreker. Ja, ik hoorde hem vertellen dat hij uh, over drie maanden weer terug mocht komen bij die, uh, die andere uh, busmaatschappij... En het enige wat ik gelijk bedacht was van ja, dat zal misschien te maken hebben met het concurrentiebedingen wat in zijn contract uh, gestaan zal hebben. Die buschauffeurs die mogen natuurlijk niet zomaar van de een op de andere um, uh, busmaatschappij gaan werken. Want ja, ze hebben wat geleerd bij hun huidige um, baas en dan moet daar een tijd tussen zitten en meestal is dat inderdaad drie maanden... Dat je weer hetzelfde werk bij een andere baas mag doen. En dat heet dan concurrentiebeding. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik, ik mag het even kwijt zijn... ...maar ik dacht dat, dat de maatschappij overgenomen was, wat hij, wat hij zei net. Maar uh, dan mag ik even kwijt zijn. Uh, uh, ik, dacht, ik dacht namelijk zelf eerlijk gezegd dat het, dat het ook te maken kon hebben... ...met het feit dat je uh, dat, dat iemand een wascontract moet krijgen na een aantal contracten. Tijdelijke contracten en dat dan na drie maanden dat hele traject weer opnieuw kan starten. Maar ik moet eerlijk ja, zeggen dat ik niet, niet precies weet welke van de twee het, het was hoor... Maar... Ja, de, de, de, ik maakte eruit op dat die meneer, uh, ja goed, zijn, de busmaatschappij was overgenomen door een andere maatschappij. Maar ja, dat is dan alsnog, het is een andere maatschappij en het is hetzelfde werk. Dus ik snap wel dat ze tegen hem gezegd hebben van ja, okay. we leiden nu andere mensen op en over drie maanden kom maar terug. Want het was niet zo dat ze hem niet wilden hebben, maar er zat die drie maanden zat ertussen. En toen dacht okay. ik ja, dus de, over drie maanden mag de meneer het weer proberen. Dus je denkt dat het te maken heeft, heeft met een concurrentiebeding? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij meer okay. over drie maanden dan uh, ja, had hij het gewoon rustig nog een keer kunnen proberen, denk ik. Oké. Okay. Uh, Johan, heb, heb je zelf wel eens uh, te maken gehad met het verliezen van een baan? Ik heb wel eens te maken gehad met het verliezen van een baan. En uh, dat was in de, in de horeca. En daar had ik hetzelfde probleem. Ik mocht niet zomaar overgaan naar een, uh, een, een ander horecabedrijf, omdat daar uh, in mijn contract een concurrentiebedinging stond dat ik hetzelfde werk niet uh, mocht doen bij een, uh, een andere baas in een bepaalde periode. Vind je dat reëel? Daar moest, uh, daar moest een half jaar tussen zitten. Ik uh, stond achter een bar en dat, uh, dat, daar moest uh, ja, wat ruimte tussen zitten. Dus in die tussentijd heb ik toen ander werk gedaan. Maar vind je dat reëel? Want als je barman bent of, in, hè, of, of iets in de horeca, dan is dat wat je doet. Zeker, maar je leert ook uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde klantenkennis uh, en als je dat in eenzelfde regio dan, uh, dan toepast. Dus ik snap dat wel, want als je, um, je kent bepaalde klanten, je weet dan wat ze drinken, dus je kunt daar voordeel uh, mee doen bij een nieuwe andere baas. En die kan dan bepaalde voordelen hebben bij het feit dat jij bij een andere baas opgeleid bent of dat je daar uh, klantenkennis hebt uh, opgedaan... Dus ja, en als je daar dan een tijdje tussen laat zitten, dan uh, verwatelt dat wat meer. En dan heeft een andere, uh, wat meer de tijd om ook hetzelfde te, te behalen. Dus ik vind het eigenlijk wel eerlijk. Oké, okay, nou, dat is duidelijk. Dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. Uh, via 0800 -1 -1 -1 kun je meepraten over het onderwerp van vannacht. 0800 -1 -1 -1. Aan de lijn ook uh, even kijken. Paul Hekkens, die uh, komt net binnen. Paul, goedenacht. Uh, goeie Hallo. Hallo. Jij wil ook reageren? Hi. Uh, ja, zeg maar, of uh, moet ik wat zeggen? Ja, ja u, uh, Jij hebt gebeld naar 0800-121, dus dan wil ik graag nee, dat, uh, jouw verhaal horen. Ja, dat is natuurlijk <laughs> wel zo. Ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja. Nou, nee, het is uh, dus zo: ik uh, ben inmiddels de 50 gepasseerd, 53 ben ik. En ik heb uh, eigenlijk nooit een vaste baan gehad. Oké. Okay. Dus dat ik vervelend? heb wel altijd uh, tijdelijke contracten gehad. Zo van ja. een jaar, twee jaar, soms uh, drie jaar. Maar dus is nooit tot een uh, vast contract uh, gekomen. En ja, goed, dan uh, word je dus regelmatig uh, ontslagen in feite. Hè? Dus uh -huh. dan, of uh, einde contract heet dat dan met een mooi woord. Ja. En uh, ja, het heeft me nooit echt... Uh, ...uit het veld geslagen, om het zo maar te zeggen. Maar heb je altijd wel werk gehad nadat, nadat er ontslagen uh, vielen? Nee hoor, dat zit uh, best wel periodes van werkloosheid. Dus. En hoe vang je dat op? Uh, ja, <lacht> nou dat uh, <lacht> klinkt een beetje uh, grappig natuurlijk, maar via een uitkering uh, natuurlijk. Ja. Ja, nee, dus uh, zo is de situatie in Nederland. wel. maar ik uh, werk dan meestal in het onderwijs... Uh -huh. En uh, ja, dat is uh, behoorlijk zwaar, laat ik het zo zeggen, ja. te beginnen. Dus het is niet echt dat je zegt van, goh, dat is uh, helemaal even niks of zo. Dat uh, gaat je niet helemaal in de koude kleren zitten. En uh, ja, in het onderwijs heerst gewoon eigenlijk één motto... Eigenlijk vakken en dergelijke, dat is allemaal heel erg leuk als je dat hebt. Maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk, dat is maar één ding. En dat is of je orde kunt houden in een klas. Oké, ik ga je heel even onderbreken, Paul. Want we lopen bijna tegen drie uur. Dat wil zeggen dat we er even uit moeten voor het nieuws. Ik wil zometeen graag nog even met je doorpraten. Dus blijf zeker aan de lijn. Als u ook een reactie heeft, kunt u het doorgeven via 0800 1121. Praten we zometeen na drie uur door op 0800 1-1-2-1. Tot zometeen.